9 uur. Dit is Carolijn Barry met het NOS Journaal. Albert Heijn in België roept vleeswaren terug... van de Nederlandse vleeswarenfabrikant Offerman. Mogelijk volgen meer supermarkten in België. Er bestaat een kans dat meer Belgische supermarkten besmet vlees verkopen. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. De Nederlandse Albert Heijn heeft ook vlees van Offerman uit de schappen gehaald. Dat daar ook besmet vlees in de schappen lag, werd niet bekendgemaakt. Het gaat bij Albert Heijn om vleeswaren van het halalmerk Wahid... Ook bij, Alde, ook bij Aldi, Jumbo, Sligo en Vers Unie zijn vleeswaren uit de winkels verwijderd. In Den Haag reageren de politieke partijen met begrip op het vertrek van burgemeester Paulien Krikke. GroenLinks noemt het een moedig maar onvermijdelijk besluit... en de partij Hart voor Den Haag Groep de Mos spreekt over een logische stap. De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit... zegt met de fractievoorzitters van de gemeenteraad om de tafel te gaan... zodat snel een waarnemend burgemeester benoemd kan worden. Krikke besloot per direct op te stappen omdat haar positie onhoudbaar was geworden... na een vernietigend rapport over de vonkenregio in Scheveningen tijdens de Nieuwjaarsnacht. In het impeachment-onderzoek naar president Trump is een tweede klokkenluider opgedoken. Die werkt bij de geheime dienst en zou informatie uit de eerste hand hebben... over het geruchtmakende gesprek van Trump met de Oekraïnse president Zelensky.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 Uh, eventjes uh, van de wand af geweest. Oh. Goedenavond. Zondagavond, welkom bij de Downtown Dance Show. Ik zei ook come on man, boogie. Alhoewel de radiomuziek en radio-industrie een uh, enorme stijging zien in de streaming music. Onder andere door muziekdiensten zoals Spotify, Deezer, Juke, TuneIn en zo velen. Ik zie dezelfde muziekindustrie de afgelopen jaren een enorme opleving in vinyl. Vinyl is een beetje het neo-hippe woord geworden voor grammofoon of langspelplaat, de LP, de 12-inch, de 7-inch op 45 of 33 toeren. Maar de omzet in vanille platen gaat dit jaar door het dak en breekt zelfs record sinds 1980. De groei is zo groot dat Sony heeft besloten een eigen vanille platenfabriek te openen in Japan. Dat is opmerkelijk als je weet dat zij hem in 1989 hebben gesloten om zich te gaan richten op CD. Maar ja, de magie van de platenhoes, ja, die is geweldig. Veel informatie van de artiest met of zonder inlegvel. Maar zeker de front cover. In die tijd moest de cover de plaat verkopen van stylish sexy tot artistiek tot bijna porno aan toe. Hey. <middels> to be, this is Mantronics with MCT, devoted, promoter, we're the brothers who wrote it, giving you a second taste, so we made it to the quote right, It's more than monetary, monetary, monetary, monetary Be smart, cause I'm the make you do the ill shit to the one day at night I'll make you take a quick freeze Walk in the breeze, think you miss the bowl, Jangles why you dead? een keertje niet met de Roland TR-808 want deze mannen begonnen met de Roland TR-606 drummachine samen met de Roland uh, TB-303 bassmachine. ik heb het inderdaad over de mannen van Mantronics, Curtis Khalil en Toure Emden in Manhattan wel een leuk dingetje trouwens, deze Curtis, die was uh, DJ bij de Manhattan's Downtown Records hey, daar kom je wel binnen bij de Downtown Dance Show Goedenavond, leuk dat je erbij bent. Helaas even een heel klein uh, technische hiccupje. Maar als het goed is heeft de technische dienst dat uh, geweldig uh, opgelost. Dus we kunnen vol van slag. Ha, die mug zag ik net op het forum. Wil je ook wat checken hier bij de Downtown Dance Show of wat aanvragen? Dat kan altijd via dansradio.in of dansradio.xxx. Heel veel lekkere oldschool tot 12 uur live zoals je gewend bent hier bij de Downtown Dance Show. Wat dacht je van deze? Deze plaat, deze eendagsvlieg van Mink. You were the one. weer eentje voor je gevonden. Dit is zo'n heerlijke eendagsvlieg. Deze plaat van Mink. Speciaal voor jou. You were the one. You are the one. Blijf er gezellig bij. Tot 12 uur hier bij de Downtown Dance Show. Over deze plaat kan ik niet, uh, niet heel veel vertellen. Het is inderdaad een eendagsvlieg. En dat is het ook gebleven op een super klein label, want het label staat ook nergens geregistreerd, dus het is echt een eendagsvlieg. Het enige wat we weten is dat hij is geproduceerd en gemixt door Patrick Adams, de man van Freak. Een heerlijke funkband eind jaren 70, begin jaren 80. Maar wie er meer aan hebben bijgedragen, geen idee. Maar goed, maakt ook niet uit, hij klinkt fantastisch. Daarom een mooie positie hier bij de Downtown Dance Show. mannen staan te popelen. Ik heb het over de groep TKA. En dat staat voor Tony, Kael en AB. Samen met George Lamont. Een van de grote freestyle knallers uh, vanuit New York. Vandaag in de Monet inderdaad. T.K.A. Nou, een eerste hit. Uh, Come Get My Love. En One Way Love. Was dit een derde. Tears May Fall, 1987 op het Tommy Boy label. Dat blijft ontzettend lekker deze freestyle. Krijgt er altijd zo'n uh, zo zomers gevoel van. En dat past helemaal niet bij het weer uh, buiten. Maar hey, doe je ogen lekker dicht. Zet de radio wat harder. Want de temperaturen kunnen binnen wel lekker omhoog. 1987, dan heb je even vijf jaar mee terug in de tijd. Balans in 1982. En dit was toen de Eendagsvlieg. Hurley Johnson Jr. Hij maakte een plaat op Quality Records. De plaat Do It. Maar was het wel een Eendagsvlieg? Dat hoor je zo. Een, een heerlijke plaat, niks mis mee. En zo ging hij inderdaad de boeken in. Nee, nah, niet helemaal waar. Hurley Johnson Jr., 1982, met de plaat Do It. En werd geproduceerd inderdaad door Mark Litchett. En Mark Lidget die keek misschien wel weer van samen met Chris Barbosa. Van heel veel freestyle producties, waaronder onder andere Monet, zeg maar even. Die stelden hem voor inderdaad aan Chris Barbosa en Jimmy Tunnel en Chris Lord Elch. En die combinatie, die hebben we daarna weer vaker gehoord inderdaad. Want in 82 bracht hij deze plaat uit. Maar in 84 gooide hij het over een hele andere boeg. En ging hij inderdaad in de freestyle onder de naam J. Novel. En dan gaat het een lampje branden voor de velen. Want die maakte die tophit, If This Ain't Love. En nog een paar van die lekkere freestyle knijters. Dus ja, hey. Onder de ene naam een ene En daarna inderdaad onder een andere naam opeens aan de klapper. Zo kan het maar vergaan inderdaad. Maar liefst 300.000 km per seconde richting jouw radio. Dus voor alle luisteraars in het duingebied en aan de kust, deze plaat. Ik weet dat het, het is nu niet het mooie weer dat je graag ziet aan de kust, maar het strand kent in alle jaargetijden zijn charme. Ik zeg: hit the beach! Hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, Can have but you want be who you are. Sky's a living and you know that you keep on, just keep on pressing on. Sky's a living and you know that you can have what you want, be who you are. Sky is a living and you know that you keep on, just keep on pressing on. Sky's a living and you know that you can have what you want, be who you are. Sky is a living and you know that you keep on, just keep on pressing on. Sky is a living and you know that you can have what you want, be who you are. Sky is Ik hoor dat er op de achtergrond inderdaad wat uh, streamproblemen zijn uh, met uh, de verbindingen en dergelijke. Ik kan er niks aan veranderen. Ik blijf gewoon doorgaan. Ik heb alleen een hele leuke jingle voor je gevonden uit de oude doos. Are you looking for a record from American Import? The Atlas, cause it's the Are you looking for a place to buy your space? The Atlas, the When your work is done and you're looking for fun. The Atlas, cause it's the When you think you're cool and you're no fool. The Atlas, this is the the Import is very fast, 'cause Atolos is the first and the best. I say the A T, -T A L O S. Atlas. This is the A-T-T-A-L-O-S.